vier uur na net wel met het NOS-journaal. Het corruptieproces tegen de Italiaanse oud-premier Berlusconi is voorbij. De zaak is verjaard, zegt de rechtbank in Milaan. Er was vijf jaar cel tegen hem geëist... voor het betalen van steekpenningen aan een Britse advocaat. In ruil daarvoor zou de Brit hebben gelogen... in rechtszaken tegen mediabedrijven van Berlusconi. Maar er komt dus geen uitspraak wegens verjaring. Nelson Mandela is met buikklachten opgenomen in het ziekenhuis. Dat was gepland, benadrukt de Zuid-Afrikaanse regering. Die zegt dat de 93-jarige oud-president niet is geopereerd. De BBC en andere media melden dat Mandela wel is geopereerd... en dat zijn toestand stabiel is. De vier kandidaten voor het partijleiderschap van de PvdA... gaan woensdag voor het eerst met elkaar in debat. Vanochtend stelde Nebahat Al-Bayrak zich kandidaat. Eerder deden Martijn van Dam, Diederik Samson en Ronald Plasterk dat al. En tot dinsdag kunnen er nog kandidaten bijkomen. Ze hebben allemaal een eigen campagneteam van vrijwilligers. De uitslag van de verkiezing door de leden wordt op 16 maart bekend.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 Het weer vanavond in het noorden, mogelijk wat regen. Vannacht wordt het ongeveer 3 graden. Morgenochtend overwegend bewolkt. Smiddags wat opklaringen. Het wordt dan een graad of 9. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er zijn werkzaamheden op de A2 bij Utrecht. in de richting van Den Bos. Op de parallelbaan staat er tussen Maarsen en Utrecht Lage Weide 2 kilometer. Verrassingen zijn alleen leuk als ze aangenaam zijn. Dit was de V.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 Opium, het cultuurmagazine van de Avel. Hans Smit. Het is zo lekker hier in het zonnetje in Carré. De heren van de avonturen die zijn aan het inpakken. We hebben straks Gerda van Wageningen. Zij is een van de best verkopende Nederlandse schrijfsters. En we gaan ook even bellen met Lucie de Lange. Die zit in de bus voor de voorstelling Bessen. Cornant Maas vertelt wat er in, de, in Opium televisie zit vanavond. Eerst even naar Gio Lippens. Want de omloop, omloop Het Nieuwsblad is in de laatste fase aangekomen, toch? Nog maar 19 kilometer en uh, als je Tom pijn kunt doen, dan ben je toch echt wel een hele goede renner. Nou, dat is Zep van Marken, nog heel erg jong, 23 jaar, groot talent, rijdt voor de Amerikaanse proef van Garmin. En hij uh, trekt even flink door op de kasseien en krijgt Tom Bonen en Juan Antonio Fletcher met zich mee. En dat is wel mooi, want daarmee speelt hij het spel dat hij in ieder geval de knechten van deze twee mannen lost. Want Dries Devenijns, ploegmaat van Bonen, en Matthew Hamen, ploegmaat van uh, Juan Antonio Fletcher. die zijn eraf. Dat betekent dat we drie mannen aan de leiding hebben. Liebe Westra zijn we al allang kwijtgeraakt. Daarachter dus die twee achtervolgens dan nog Thor Husshoff en Matti Breschel. En dan het peloton, maar het peloton is kansloos. Nee, het gaat zo meteen echt wel. Tussen die drie mannen daar aan de leiding. Tom Bonen, Juan Antonio, Fletcher en Zep van Marke. Dankjewel, je Gio. En als uh, de finish in zicht is, dan meld je je uitgeraakt hier weer op Radio 1. Bent u van plan de komende tijd het uh, Boijmans van Beuningen in Rotterdam te bezoeken... dan moet u goed opletten, want niets is daar wat het lijkt. Absurdisten Pieter Jauke en uh, Ronald Snijders die brengen het museum in staat van verwarring. Schilderijen worden omgedraaid en tekstbordjes worden tot kunst verheven. Ronald Snijders, hoe zijn jullie bij het uh, museum terechtgekomen? Charles X, de directeur van Boijmans van Beuningen, die was bij ons de gast. We doen een theatershow, uh, De Staat van Verwarring. En hij was de gast en het was echt een, ja, een heel erg uh, ja, het was een hilarisch gesprek. Het was, ja, hij was eigenlijk ook al onder de indruk van, van, van, van het theaterprogramma. Hij zei van, ik wil jullie een keer rondleiden in het museum. En toen zijn we naar het Boijmans gekomen. En toen zei hij eigenlijk, wat zouden jullie in het museum willen doen... We hebben hier een heel museum. Wat, zou u dat niet in staat van verwarring willen brengen? Het Leek mij onmiddellijk leuk om met het fenomeen museum te gaan spelen. Wat is het fenomeen museum? <laughs> ja, dat je op een andere manier gaat kijken naar dingen. Um, je gaat beter kijken. Je, als iets geëxposeerd is en het dus als kunst um, benaderd wordt... dan gaan er andere dingen spelen. En ik denk dat het heel erg leuk is om daar mee te spelen. Wat we hebben gedaan is we hebben eigenlijk, ja dat heet dan interventies in museumtaal, maar we hebben een soort ingrepen gedaan uh, met eigen werken die we geplaatst hebben tussen de vaste collectie op de begane grond. Ja. Uh, en dat uh, waardoor je bijvoorbeeld in, bij de kunstnijverheidszaal uh, waar allerlei vitrines staan met uh, ja, gebruiksverwerpen uit, uh, van drie eeuwen terug. Veel zilver en zo hè? Ja, precies. Hele, hele mooie objecten. Hebben we hebben bijvoorbeeld ook een hele lege vitrine... met daarbij het bordje uh, niet gevonden voorwerpen. Uh, en dan een lijstje van de, de voorwerpen die dus niet in die vitrine liggen. Ja. En het, het zou toch leuk zijn als mensen daar langs lopen... en ineens twee keer kijken, wat is dit? Weet je wel, het is, het is uh, eigenlijk mensen proberen op het verkeerde been te zetten. Ik zag dat jullie een, een bordje hebben opgehangen van een bordje. Dus dat is alleen maar het bordje. Ja, want een bordje kan natuurlijk ook kunst zijn. Ik bedoel, waarom moet het werk waar het bordje naar verwijst... per se alleen als kunst te worden betiteld? Als je dat bordje kun je ook gewoon isoleren en zeggen... Van, nou, daar kun je ook op een andere manier naar kijken. Ja, nou, en dan had je vervolgens een bordje erbij... dat verwijst naar dat bordje? Ja, dus, dat, dus, dus je hebt een bordje... en dan heb je nog een bordje over bordje. Ja, en ik hoop dan dat de bezoekers ook die, die denkslag maken... dat er vervolgens nog een ander bordje erbij kan. Bordje over bordje over bordje. Maar goed, dat... Dat uh, laten we aan de, het is, aan het is, de bezoeker. Het, het is een hoop meligheid, maar het, het zet de bezoeker waarschijnlijk ook wel aan het denken. Ik vond zelf heel erg mooi dat jullie ook een, een schilderijtje hadden opgehangen. Dat was een, een bootram met vloerbedekking. Is dat een sneer naar Wim T. met zijn pindekaarsvloer? Niet een sneer, eerder een smeer met een M. Uh, want uh, dat was inderdaad in de zaal waar de pindakaasvloer uh, lag. Uh, en uh, ja, uh, waarom uh, zou je een pindakaasvloer van vloer kunnen vullen met pindakaas? Uh, dan zou je toch ook een boterham moeten kunnen vullen met vloerbedekking, dachten wij. Dat is meer een soort ode. Hoe is de reactie van de bezoekers tot nu toe? Ja, erg leuk. Nou, wat ik, wat ik dus vooral hoor is dat mensen dus, uh, dus ook gaan zoeken naar wat wij dan hebben gedaan tussen de vaste collectie. Maar ook de vaste collectie krijgt daardoor een... Uh, uh, wordt word bizar... Uh, dus mensen gaan echt goed kijken en denken van... ja, alles kan eigenlijk wel in staat van verwarring zijn. En dat is eigenlijk uh, wat je wil bereiken? Ja, dat lijkt me... Ja, dat, dat is wel het ideaal. Dat mensen opnieuw gaan kijken naar... wat, wat, wat, wat kunst kan zijn, of zo. Maar dat, is, dat klinkt dan weer serieus. Maar het is eigenlijk vooral de bedoeling om jezelf te verrassen... Ja, ja. En, en speels te blijven. Dit is Opium. Ja, en dat was Ronald Sneijders, die Boymans in staat van verwarring duurt tot en met zaterdag 10 maart. En wordt afgesloten tijdens de Rotterdamse Museumnacht. Mijn volgende gast is een van de meest succesvolle schrijvers van uh, Nederland. Ze verkocht maar liefst 2,5 miljoen boeken. Als je die achter elkaar legt, dan is het van hier tot, de, tot aan de maanden terug, denk ik. En ze is een van de meest gelezen auteurs in de openbare bibliotheken. Nee, de meest gelezen zelfs. Onlangs verscheen haar honderdste titel. Uh, onrustig hart. En uh, toch gaat ze pas dit jaar voor het eerst naar het boekenbal Gerda van Wageningen. Mevrouw van Wageningen, fijn dat u er bent. Zeg maar Gerda, hoor. Ik zeg Gerda. Nou, u bent iets ouder dan ik. En dan... Nou, maar goed, ja, als, u, als het mag, dan mag het. Graag. Uh, uh, uh, streekromans, uh, Hart van Goud, rijpend geluk, ruizend graan, het portret. Ik heb ze hier allemaal uh, liggen. Um, ik, ik had nog nooit iets van u gelezen. Uh, dat, nee. dat ligt aan mij, dat snap ik. Maar uh, waarom bent u zo'n grote onbekende bij, toch bij heel veel mensen? Ja, dat weet ik niet. De afgelopen jaren hebben de streekende familieromans... toch een klein beetje in het verdomme gezeten. Ja, heeft u daar een verklaring voor, eigenlijk? Nee, dat weet ik niet. En het is ook eigenlijk niet te verklaren... waarom het nu ineens zo ople opleeft. Mm -hmm. Maar je ziet het bijvoorbeeld ook aan het succes van Dr. Deen op de televisie. Ja, inderdaad. Ook bedoel, een groot soort het gewone ja. misschien, ja. Hè, denk ik dan, als ik het moet interpreteren. Het gewone wordt weer wat interessanter. En, maar we uh, het gewoon een beetje uit het oog verloren, denk oh, u? De herkenbaarheid. Hè, wat, wat, mensen kunnen zich inleven in de dingen die gebeuren. In mm -hmm. zo'n serie als Dr. Deen, maar ook in mijn boeken. Ja, ja. Daar verklaar Zal... ik het zelf door, hoor. dat kan daarnaast zijn, maar ja. als Zal... ik dus zeg van nou dat zou de reden zijn, denk ik in die richting. Dr. Deen is, is een onderwerp, is een setting die u bedacht zou kunnen hebben. Oh, ik zou er best aan mee willen werken, ja. Ja, ja maar wat, wat, wat zijn, want, want u, u haalt uw onderwerpen van, van heel dichtbij. Uh, ja. het, kan, uh, uh, het kan gaan over een. Over, over een situatie dicht in uw buurt of misschien wat verder weg in ieder geval u heeft overal uw voetsponspritten hè toch? Ja. Uh, kijk, de herken her herkenbaarheid is heel belangrijk mm -hmm. in de streek- en familieroman. Ik schrijf dus twee lijnen boeken, historische boeken... en hedendaagse waar een psychologisch probleem in uh, speelt. Op een manier dat je nou ja, soms letterlijk van straat haalt. Het zou de buren kunnen zijn, het ja. zou jezelf kunnen zijn. Ja. Uh, dus uh, ik heb een boek geschreven bijvoorbeeld over een jonge vrouw... die verwekt is door een anonieme spermadonor... en dan op zoek gaat naar haar vader, wat niet lukt. Want in het begin was dat ook echt en mm -hmm. niet meer te achterhalen. Nee. Hoe ga je met dergelijke problemen om? Ja, ja. En, en dat vind ik leuk om te beschrijven. Ja. En dat is dus de psychologische kant die ik gebruik in de hedendaagse boeken. En de historische kant? De historische Kijk, ik ben, nog van, ik ben van 1946. Studeren was destijds voor meisjes niet weggelegd. Dus Jongens gingen voor. De, de Mulo werd het dan toch? De Mulo werd ja. het helaas. En uh, ik heb altijd heel graag geschiedenis willen studeren. Dus nu via een omweg ben ik mijn schade aan het inhalen. Hoe doet u dat dan, concreet? Nou, veel informatie inwinnen, op zoek gaan en praten met... Ja, ik, ik schrijf al 33 jaar, dus zeker ook al 20 jaar terug heb ik gepraat met mensen van toen al boven de 80. Mm -hmm. en, want dan kom je heel dicht bij de mensen. Ja, en ja. één keer zei een mevrouw van 85 tegen me van, zo was het hoor. Kijk, en dat is het grootste compliment wat je kan dat krijgen mooi, als auteur. Dat is heb je B geslaagd als auteur, ja. hè, dat mensen ja. zich erin herkennen. Ja. 33 jaar, u schrijft ongeveer drie boeken per jaar, hè? Ja. Maar dat ik vind het nog steeds leuk. Ja, nee, dat hoop ik maar. Want dan stel je voor dat u het niet leuk zou vinden. Dan zit u hier om acht uur morgens met tegenzin achter de computer. Nee, nou, zo gaat het echt niet, hoor. Nee? nee precies. Ik nee. vind het uh, heel erg leuk om te doen. Ik vind het een voorrecht dat ik het mag doen. Ik vind het ook ja, geweldig dat de mensen het zo graag lezen. Want laten we eerlijk zijn, de ijdelheid van een schrijver is dat hij gelezen wil worden. Uiteraard. Ja? Ja, ja natuurlijk. Ja. En dan toch, hè, uh, 33 jaar al, al aan het schrijven. Ja. En nog nooit op dat boekenbal geweest. Nee. Nee, mag dit jaar voor het eerst? Ja. Dus ik ga de kat eens uit de boom kijken. Ja. Maar waarom is het de afgelopen uh, 33 jaar nog niet gebeurd? Nee, nou, weinig uitgeverijen op dit genre die gaan überhaupt naar het boekenbal. En er zijn natuurlijk ook een aantal mensen die erop staan dat het een literair gebeuren moet zijn. Nou, dan kom je bij de beroemde controverse literatuur of lectuur uit. Zegt u dus... daar eens iets zinnigs over? Nou, zal ik het eens beginnen om dat nou eens historisch uit te leggen hoe dat is ontstaan? Nou, dan vrees ik dat het een heel lang verhaal wordt. Nee hoor, hoeft niet lang oh, okay. te zijn. Maar. Uh, Kijk, zo'n honderd jaar geleden had je de eerste streekromans, zeg maar, Stijn Streuvels, Herman de Man, iets late Toonkortooms. Ja. Die gingen dus schrijven voor overgewone mensen. En er was direct commentaar van. Oh, dat is geen literatuur, maar dat is lectuur. Maar wat was nou het geval? Daarvoor werd er uiteraard ook geschreven, maar de. Alleen de bovenlaag van de bevolking was geletterd. De rest was meestal analfabeet. Mm -hmm. Toen heb je in 1874 het beroemde kinderwetje van Van Houten gekregen. Toen werd fabrieksarbeid voor kinderen verboden. Ze moesten naar school. Ja. Nou, geldt dat niet voor plattelandsjongeren... want uh, de aardappelen moesten toch wel gerooid worden... Ja. en dan werden ze mooi thuisgehouden. Waren ze ziek, zogenaamd? Zogenaamd. Nou ja, dat werd in 1900 dus ook verboden. Dus gaandeweg begon in die tijd dat Stijn Streuvels en Herman de Man... hun eerste boeken gingen publiceren... nam de geletterdheid onder de hele laag van de bevolking toe. Hm. Toen is die, die, die, die controverse eigenlijk tussen literatuur en lectuur al ontstaan. En hij bestaat voort tot de dag van vandaag. En ik heb zelfs verhouding houding van, nou ja, ze doen maar. Ja. Ja, u voelt zich niet uh, daardoor... Uh, nee, ik weet bijvoorbeeld Jan de toch? Of... Ik bedoel, wij, ja, ja, ja, ja. Die, nou, die heeft er echt onder geleden. Terwijl die man prachtige boeken schreef. Ja. Dus ja, als een ander zich daar druk over wil maken, dan doen ze dat maar. Terwijl je zou kunnen zeggen dat Emile Zola heeft ook uh, een soort streekromans ge geschreven. Ja, toch? het schijnt ook, heb ik me laten vertellen... dat het gewoon in het buitenland veel minder uh, speelt dan hier in Nederland. Ja. Staan. Maar het is natuurlijk niet alleen in de letteren. Kijk nou eens naar de muziek. Je kan naar een concert gaan van Frans Bauer. En je kan naar een opera gaan. Maar je mag het toch ook allebei leuk vinden? Zeker weten. Ja. ja. Hè? Wat Ik vindt wil... u zelf leuker, overigens? Ik hou erg van opera. Even terug naar het boekenbal. Want uh, dat is niet zomaar dat u daar nu dan toch terecht bent gekomen. Daar heeft de directeur van het CPMB... van, ja. van de collectieve propaganda van het Nederlandse ja. boek... heeft daar voor, zelf voor gezel, ja. gezorgd. Uh, Epo uh, van Ispen tot Zevenaar. Ja. Uh, uh, laten we even luisteren naar waarom hij dat uh, geregeld heeft. Nou, doodsimpel: Gerda was er eigenlijk nog nooit geweest. Dat soort auteurs komen doorgaans niet op het boekenbal. Maar ik vind dat je daar in dit geval echt wel een uitzondering moet maken. Kijk, als mensen zo gegrepen worden door, door, door iemand die boeken schrijft, die verhalen maakt, dan moet het zo kunnen zijn dat die ook daar mogen komen. Nou is het een groot geheim hoe je daar komt. Maar gelukkig als directeur van de stichting die dat Boekelbal organiseert, kan ik iets in dat geheim betekenen. En ik dacht: Gerna moet er gewoon even zijn. Dit keer. U heeft toch ook wel twee kaartjes gekregen, mag ik hopen. Ja, maar zo mag mee. Die, oh, die mag mee. Het. Ah, dat is fijn. Ja, ja. En. en um, um, heeft u het idee uh, dat, dat u daar... Ja, we, zijn er schrijvers van u zegt... die wil ik het daar heel graag ontmoeten, die wil ik een hand geven als collega? Uh, ik heb wel eens een week met Maart het hart opgetrokken voor televisieopnames. Dus dat is leuk om die na een aantal jaren weer terug te zien. Ja. En uh, ja, ik laat het maar over me heen komen. Ik ben een nuchtere vrouw. Dus eigenlijk had me erop verheugd zo vanuit de coulisses... een beetje toe te kijken wat er nou allemaal gebeurde. Maar ja, er zijn op het moment wat uh, ondeugender plannen aan het ontstaan. Dus oh. dat zal ik ook weer zien. Uh, Vertelt u? Met nou, Ivonie heeft het plan opgevat om mij met een cameraploeg te gaan volgen. Dus oh. van ongemerkt naar binnen sluipen zal op die manier niet veel terechtkomen. Nee, niet in. Overigens, Maarten Hart maar ik is niet iemand die heel vaak... Uh, die, volgens mij gaat hij niet elk jaar naar de Boekenbal. Nee, uh, nou, ik zie het allemaal wel. Ja, ziet het wel, precies. Ja. Ja, ja. Um, heeft u overigens het, het, het, het, het, uh, de streekroman in de loop der uh, tijd zien veranderen? Bent u zelf... Uh, Anders gaan schrijven ook. Is, is nou, kijk, in 33 jaar. Ja, dus Pema Donor dus de... bijvoorbeeld, waar ik het over had. Dat, dat ja. was 33 jaar geleden natuurlijk niet. Uh, je heb, je bent natuurlijk als mens veranderd. He. Je mm -hmm. maakt het nodige mee in je leven. Dat vormt je uh, als mens. En uh, de tijden zijn veranderd. Dus de mag ook meer in een streekroman. En uh, ja, je past je toch een beetje. Het is ook altijd een groot dilemma als je een historische roman schrijft. Ik bedoel, gebruik je de taal van toen om authentiek te zijn? Er is geen hond meer die het leest. Dus je gaat het omzetten in de taal van nu... maar je ja. moet toch weer proberen die authenticiteit te bewaren. Ja, dat is, dat een... is ook wel eens een spanningsveld. Ja, ander spanningsveld, wat u in feite al aanstipt is natuurlijk dat uh, hoe uh, modern zijn je lezers. Wat, ja. wil, wat willen je lezers? Ja. Heeft u wel eens een, een, iets gedaan waarvan u later dacht... dat had ik beter niet kunnen doen? Nou, dat niet. Nee? Ik heb wel eens iets gehad dat me gewoon niet gelukt is. Ik bedoel, ik heb eens geprobeerd een boek te schrijven over dyslexie... Nou, dat ging gewoon niet. Dan moet je naar drie hoofdstukken ophouden. En denken, jongens, dat wordt niks. Ik ga wat anders doen. U dacht, ik zet gewoon alle letters in de andere volgorde en dan wordt het wat. Maar... <laughs> nee, maar daar heb ik kennelijk toch te weinig voeding mee. Ja, ja. ja. ja. Wat is het onderwerp waarvan u zegt... dat is echt een, een, echt een Gerda van Wagening onderwerp? Ja, dat wisselt heel sterk. Dat is ook voor mij de uitdaging... om heel veel verschillende dingen dus mij in te verdiepen. Dus... Ja, dus dat heeft u niet echt. Heeft u wel eens een boek over golf geschreven, want u golft ook heel uh, uitgebreid, toch? Ik golf heel graag, golf, maar uh, het sorry. stelt niks voor. Want, <laughs> ja, handicap 34,9. 34 ja, het is ondertussen al gezakt naar de 36, joh. Dus, uh, <laughs> maar wij golven voor ons plezier. Hmm. Maar mijn oudste zoon is een uitstekend golfer. Die speelt rond de 10. Dus daar ben ik ook weer trots op. Handicap 10? Ja. Dat is wel heel, heel erg verdienstelijk. Ja, nog. dat doet hij geweldig. Ja, ja. Want, uh, honderd boeken. Uh, de honderdste roman ligt hier op tafel, onrustig Hart... Uh, Hoe ho lang gaat dit nog door, denkt u? Want ooit was natuurlijk... Na, na, dan heb je de tien geschreven. denk je, nou, misschien de honderd... Dat, dat het was zo zit. ideaal, hè? Stel je voor dat ik ooit is honderd ja, boeken geschreven. En dan is het krijgen. zover. En dan is het zover. En dan krijg je ineens een media-aandacht. Nou, je wilt niet weten. Maar uh, ja, zolang ik gezond blijf en er plezier in uh, ja. heb... Uh, ga ik er gewoon lekker ja. mee door. Dus... Uh, ik hoop dat er nog... Nou, ik heb geen streefgetal meer. Nee, nee, wel. U zegt publiciteit. Er is zelfs de, de gewoon Gerda uitgekomen. Ja, een klossie. <hijst> dat was een cadeautje van mijn uitgever voor het honderdste boek. Ja, fantastisch idee natuurlijk. Maar eenmalig dus. Dat is eenmalig, ja. ja. Ja, mooie foto overigens ook op de vo Leuk, voorkant. Ja. Is dat nou gefotoshopt of is dit gewoon puur natuur? Uh, ik heb gezegd puur natuur, maar het is wel een fotograaf natuurlijk een paar dagen bezig geweest. Ja. Met en... allerlei reportages maken, die staan ook in het blad. Ja, dat u gaat, uh, over eten. mijn vriendenkring, over mijn hobby's, over mijn werk. En ook over de manier waarop u dan schrijft. Die, die discipline ja. om elke dag om acht uur achter, uh, achter de computer... Nou ja, uh, het is natuurlijk niet inspiratie alleen. Het is ook discipline en transpiratie absoluut. om gewoon aan het werk te gaan. Ja, goed. Uh, en de, de volgende boek is al in, uh, in wording, neem ik aan. Natuurlijk. Ja, ja, kunt u, kunt u daar al iets over zeggen? Ik ben nu bezig, ik hou erg bijvoorbeeld van muziek van uh, oude kerkorgels. Dus nu schrijf ik een historische roman... waarin ik wat meer vertel ook over kerkorgels. Uh -huh. En natuurlijk een beetje ondeugend. Dan is er een vrouw die ineens op de kerkorgel gaat spelen. Dat en dat was honderd jaar geleden is. natuurlijk. Nat dan? Nee, dat snap ik. Goed, nou, we, we, we, we kijken er naar uit. Uh, Gerda van Wageningen, heel veel plezier uh, op het boekenbal in, uh, in maart. Uh, we komen elkaar wellicht daar ook tegen. En, uh, tot Wie een, zal het uh, zeggen? Tot de volgende. Zou geleden. leuk zijn. Ja, Dankjewel. goed. Je wel. Dank je wel. Dan gaan we naar de 80 seconden. Elke week geven wij een talent 1 minuut en 20 seconden de tijd om hier iets moois neer te zetten. Nou, wie is dat deze keer? Binnenkort heeft ze, als het goed is, haar eindexamen VWO op zak... zodat ze zich volledig kan storten op de jazzmuziek. In de toekomst speelt ze hoogstwaarschijnlijk ook zelf een instrument. Welk instrument, dat weet ze nog niet. Vandaag wordt ze in elk geval begeleid door gitarist Leon Walstra. De 80 seconden van Milou Bakker. Ils sont les papillons dans l'air qui me vont penser à vous. Je n'essaye pas de les attraper. Seulement regarder, c'est tout. Laissez-moi. Dépêchez-vous. Ja, netjes binnen de tijd. want nu komt de kompas. Hop! Milo Bakker was dat. Milo, wil je toch even iets vragen, euh, als het mag? Want euh, oh, uh, je, je wilt dan jazz gaan zingen, maar dit, dit was Frans. Terwijl ik denk dan, uh, dat is toch net even een ander genre. Ja, klopt. Nou ja, ik wil zoveel mogelijk uh, verschillende dingen uitproberen. Ja. En Frans vind ik een prachtige taal. Ja, helemaal dus. met je eens. De uitspraak was ook uh, correct hoor. Heel eh, goed. <laughs> goed, dank je wel. Succes. Met het examen ook. Yes. Meer informatie over Milou vindt u op miloubakker.bandcamp.com En houdt u ook op de Opium Facebookpagina alles in de gaten. Want daar komen deze week beelden van dit optreden. en Een interview met Milou. En uh, we zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Dus heeft u iemand in huis die wat kan? Of kunt u zelf iets? Of denkt u dat u iets kunt? Mag ook opium.avro.nl De bus. Onderweg naar een optreden. Deze week met, met uh, Lucie de Lange. Die was uh, jarenlang de muze van Jos Brink. En speelt nu de hoofdrol in uh, Bessen. Het eerste toneelstuk dat hij ooit schreef. En zij is onderweg naar het uh, theater Geert Thijs in Stadskanaal. Lucie, goedemiddag. Goedemiddag. Waar, waar, waar uh, rij je nu ongeveer? En is er druk op de nou, weg? En ik rij meestal op 9 van de 10 keer in mijn eentje. Maar vandaag rijden mijn collega's met mij mee. Oh. Dus die zijn net gearriveerd en we gaan nu vertrekken vanuit mijn woonplaats Blokzeil. Ja. En uh, dan gaan we. We zitten dus al wel in de auto, we zijn al onderweg. Dus... En, uh, en uh, ja, het geeft tijd altijd weer leuk om naartoe te gaan. En het is voor mij fijn omdat het in een noordelijke provincie ligt. Dan hoef ik eens niet over de Ketelbrug, begrijp je? Heb je iets tegen de Ketelbrug dan? Nee hoor, maar dat is 9 van de 10 keer moet je de, de, de kant van het, van, het, van het zuiden op. En ja. ik vind het ook wel eens lekker om richting noorden te gaan. Ja, dus, dus Kiki en uh, Vastert en uh, Kylie die zitten bij je in de auto nu? Uh, nu zit Vastert al in de auto, Kylie komt eraan. En wij, wij pikken Kiki op vanaf het, het station in Meppel. <lacht> dus uh, we hebben nog een tochtje te gaan vandaag. Ja, gezellig. En meestal is het bij ja. het hondje, want het hondje is nu thuis gebleven. Ja, en hondje, nou, mijn man is thuis vandaag, dus het hondje blijft ook thuis. Dus dat, ik rij meestal met mijn hondje Sjaan heb ik nu vandaag leuke collega's in de auto. Ach, het is toch en daar weer... komt Kylie aan, dus we maken er een leuk tochtje van vandaag. Ja, je, je, je, hebt, in, uh, je hebt in veel voorstellingen van Jos Brink al gespeeld. Is, uh, dit is ja. ook de tweede keer bessen, toch? Of niet? Uh, nou, ik heb zelf niet in de eerste bessen gezeten. Dat was Henny Orrie. Oh ja, tuurlijk. En uh, dat ik nu die rol van haar mag uh, overnemen, Eigenlijk na 30 jaar, is wel heel bijzonder natuurlijk, hè? Ja, ja. En, en, en uh, zijn er overigens, als je met het hondje rijdt, heb je vast een ritueel onderweg? Dat je, op een, ja, dat je een gesprek voert nou, met de ja, hond? ik heb meestal of... wel een, ik heb een kopje thee bij me. En ik uh, ben erg van de muziekjes uh, draaien. Ja. Dus uh, dat vind ik prettig. En, uh, en ja, zo gaat de reis ook wat vlugger. Ja. Ik laat nu mijn collega's even het prachtige blok zeil zien. Waar ik eerder burger van ben. Dus ik doe even een piepkleins <laughs> rondje sightseeing. Even een rondje om, is... om de kerk. Ja. Goed. Nou, veel <laughs> Ja, pas op voor die, uh, die vluchthovel uh, Dankjewel Besse vanavond dus in het theater Geert thuis. Altijd leuk in Stadskanaal. Ja. En de voorstelling toert nog tot met 15 april door het land. Dankjewel. Ja, en kom kijken mensen, want het is zo'n ontzettend leuke voorstelling. Ja, we gaan kijken. Dankjewel Lucie okay. de Lange. Gaan wij, uh, gaan wij gauw naar, uh, naar uh, Gio Lippens voor de finishreportage van uh, de Omloop. Het Nieuwsblad. Ja, Drie kilometer nog, de mannen zijn inmiddels in de straten van Gent aangekomen. Het zijn er drie tombonen, de grote favoriet op voorhand al. Van Antonio Fletcher afgelopen jaar tweede. Hij won al eens een keer eerder deze omloop, het Nieuwsblad. En Zep van Marken, dat is misschien wel de grote verrassing in die kopgroep. Hij rijdt ijzersterk, jonge Vlaming. Twee jaar geleden al eens een keer tweede in Gent-Wevelgem. Na een hele lange solo werd toen ingelopen. Sprintte gewoon mee naar de tweede plek. En vestigde toen eigenlijk zijn naam als aankomend renner voor dit soort koersen. Voor de kasseienkoersen in Vlaanderen. En wat heeft hij een indruk gemaakt de afgelopen kilometers. Hij was de man die uiteindelijk de zaak aanvond. Trok en die ervoor gezorgd heeft dat deze drie uiteindelijk wegbleven. Daarachter is de boog van de twee kilometer. Van Marke slim in het laatste wiel. In het wiel van Bonen. Maar vlak die Fletcher ook niet uit. Juan Antonio Fletcher. Vorig jaar verloor hij nog die millimeter sprint van Sebastian Langeveld. Langeveld vandaag door een val achteruit geworpen. Hij doet dus niet mee in het echte werk. Er waren sowieso veel valpartijen vandaag langs Boom gevallen in de beklimming van een van de bergen hier, een van de bergjes. En nu krijgen we de eerste uitval van het trio. Het is Fletcher die het probeert, krijgt meteen bonen in het wiel. En dan kan Van Marke aansluiten, tenminste, tenminste. Hij moet wel een beetje laten, die Sepp van Marke. Ik ben benieuwd of hij het wiel weer kan pakken, dat kan hij inderdaad. Dan heeft Fletcher in ieder geval het bal geopend hier in de straten van Gens. Terwijl we minder dan twee kilometer verwijderd zijn van de finish. schijnbeweging van Van Marke. Hij maakt het spannend mooi hoor. Vorig jaar was het ook al zo spannend. Langeveld en Fletcher die toen in de sprint de overwinning betwisten. En uh, we zagen toen Fletcher zelfs een stukje over de stoep rijden, langs de etalages van de winkelswazen langs rijden. Dat zal op dit moment niet gebeuren. Weer is het Fletcher die gaat staan, probeert hij weg te sluipen. Ja, Een beetje op zijn joop Soetermelk's probeert hij daar uh, weg te rijden, zoals Soetermelk ooit wereldkampioen werd in Italië. Maar dan heeft hij Bonen gewoon rustig in het wiel zitten. Je zou toch zeggen, Tom Bonen, goed in vorm dit jaar. Een herboren Tom Bonen, wordt hier in Vlaanderen gezegd. Hij zou toch wel weer de overwinning moeten gaan pakken. Het zou zijn eerste zijn in deze koers. Hij en Zep van Marken hebben nog nooit de Omloop het Nieuwsblad... of de voorganger hiervan, Omloop het Volk... Gewonnen. De Vlamingen rekenen erop. Maar dan rekenen ze misschien wel buiten Fletcher. Dat is misschien wel de slimste renner van deze drie. Fletcher die al jaren goed is en altijd slim is in koersen. Precies in de goede slag. Altijd meegaat. Van Marken nu met een versnelling. We zitten bijna bij de kilometer. Van Marken probeert het in zijn eentje. En als hij dan teruggepakt wordt. Ja, dan moet je toch bedenken. Misschien heeft hij dan wat het beste eraf. hoor. Nu weer een uitval van Fletcha. Bonen meteen aan het wiel, nog maar een kilometer. Een wagen daarvoor van de organisatie, die kan daar beter wegwezen. Want die heeft daar op dit moment niks meer te zoeken. De drie mannen moeten het gewoon onverstoord kunnen uitmaken. De koersdirecteur moet daar gewoon even wegwezen. En dan zien we dat ze langzamerhand op weg gaan. Na die finish dat de finish in zicht komt. Je ziet ook meer volk langs de kant van de weg staan. Veel volk vandaag trouwens op de been in Vlaanderen. Want iedereen wilde het met dit mooie lenteweer wel even meemaken. Deze prachtige openingsklassieker van het seizoen. Nog steeds drie man bij elkaar. Alle drie in het blauw. Want de drie verschillende ploegen hebben allemaal blauw in hun shirt zitten. Het is Fletcher op kop. Bonen daarachter. Daarachter dan weer Zep van Marken. Van Marken, zou je zeggen, zit op dit moment in het beste wiel. Het zou een sensatie zijn als hij hier gaat winnen. De man uit Kortrijk, 23 jaar oud pas. Wat een verschil met die routiniers, met Bonen en met Fletja. Het is bijna een surplus. We moeten oppassen natuurlijk, want daarachter hebben we nog steeds dat overgebleven pelotonnetje. De mannen die erachter rijden, ze zaten zojuist op 1 minuut en 20 van deze koplopers. Ze zullen ze toch niet meer erbij laten komen. Kan Van Marken zich inhouden daar in het laatste wiel? Hij zit toch, staat ze op de pedalen als een echte baansprinter. En dan zien ze in de vechten zien ze de finish. Dan dachten we even dat de sprint echt begonnen was omdat de Fletcher het weer even probeerde. En dan gaat Tom Bonen aan. Bonen gaat aan. Bonen met raken klappen. Echt letterlijk op weg naar die finish. Tom Bonen. Tom Bonen gaat hier de omloop binnen. Of is het toch nog Van Marken die daar in zijn wiel zit? van Marken komt er langs, van Marken komt er langs, van Marken gaat de omlopend nieuws wat winnen. Het is onvoorstelbaar. Zep van Marken, 23 jaar oud, wordt de nieuwe Vlaandria. Hij wordt een grote renner hoor. Dit is misschien nog wel kattengewin, want het is de eerste overwinning in het seizoen. Het is nog geen grote klassieker, maar hij klopt Tom bonen. en Juan Antonio Flecha op de streep. Wat een geweldige overwinning van deze jonge Vlaming. Ja, te gek. Gio, het was net alsof het live was man. Dankjewel. Hartstikke voor. Aan het zuurstof nu. Heel gauw. Goed, dankjewel. Dus dat was de finish van de Omloop, het Nieuwsblad daar in Gent. Dit was Opium voor vandaag. Volgende week zijn we er weer. Dan met live muziek van Blauw Zoen. En straks uiteraard Robert Meder met de Sportvorm. Oh ja, laat ik nog even melden dat vanavond Opium Televisie hier ook is. Met Tineke Schouten, Joeri Honing en Waukel van Schermburg. Om vijf over half elf op Nederland 2 is dat. Nu eerst hier op Radio 1, naar net wel, met het journaal van half vijf. Tot volgende week. Radio 1, het NOS-journaal. Enkele honderden Syriërs hebben vanmiddag geprotesteerd... bij het Syrische consulaat in Den Haag. Ze protesteerden tegen het regime van president Assad. Op spandoeken werd hij een lafaard en een kindermoordenaar genoemd. Volgens de Haagse politie verliep de betoging rustig. Bij een schietpartij in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn twee Amerikanen om het leven gekomen. De NAVO heeft de dood van de Amerikanen bevestigd. De Taliban zeggen verantwoordelijk te zijn voor de aanslag. Ook in andere delen van Afghanistan is het opnieuw onrustig. Nog steeds uit protest tegen het verbranden van Korans op een Amerikaanse basis. Al zeker 32 mensen kwamen deze week bij de protesten om het leven.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 Meer naar het oosten en zuiden toe was het overwegend bewolkt, maar droog en het werd 10 graden. En de komende dagen houden we dit hele zachte lenteweer, veel zachter dan normaal is voor de tijd van het jaar. Wel is er veel bewolking, de zon zien we nauwelijks, zeker na het weekend. Maar eerst vannacht. Alleen in het noordoosten kan er wat lichte regen vallen. Verder zijn er opklaringen en het koelt af naar 1 graad landinwaarts en 5 aan zee. Morgen, zondag dus, kan de dag lokaal wat nevelig beginnen. Er is wat meer bewolking dan vandaag... en in het zuidoosten valt er af en toe wat lichte regen. Het grootste deel van de dag is het echter gewoon droog... bij een zwak tot matige noordwestelijke wind. Het wordt 9, plaatselijk weer 10 graden. En daarna blijft het zacht. De temperatuur loopt zelfs nog een paar graden omhoog. Wel is er elke dag veel bewolking... maar winterweer zitten de komende dagen echt niet meer in. NOS, NOS. N Stadio 1 Langs de Lijn met Robert Meder. Nou, goedemiddag. Het wielerseizoen is begonnen, dat heeft u gehoord. Omlopend nieuwsblad zojuist uh, gefinist. Gio, wat een verrassing. Fantastisch Inderdaad, wat een verrassing. En wat was die Sepp van Marken sterk. Wat heeft die geweldige dingen laten zien. Eigenlijk is het gewoon de man van de koers. Hij trok uiteindelijk die kopgroep weg bij het peloton. Hij was de sterkste man op de kasseien. Hij was de sterkste man in de klimmetjes. En uiteindelijk maakt hij het dan ook nog af. In de sprint. met Tom Bonen. Bonen die nog nooit de Omloop in het Nieuwsblad heeft gewonnen. Die erop gebrand is. Die dit seizoen al sterk is. Uh, ja, van alles al gewonnen heeft in die voorbereidingskoersen. Maar hier gewoon wordt door. Een jochie, want anders kun je het gewoon niet noemen, van 23 jaar oud. Van Garmin Barracuda, een ploegmaat trouwens van Thomas Dekker. Uh, dat is ook wel even leuk om te melden. En uh, in deze koers uh, trok uh, een ploegmaat van uh, een andere Nederlander, Martijn Maaskant. Ja, de anderen zijn zo langzamerhand over de streep gekomen. We hebben nog geen uh, complete uitslag. We weten in ieder geval dat Van Marken de wedstrijd wint voor Tom Bonen. Voor Juan Antonio Fletcher. Wat een prachtige overwinning. Was dat daarachter, kort daarachter, een pelotonnetje met de, de geklopten? Onder andere Philippe Gilbert. Hij reed lek op een heel ongelukkig moment. En uh, daar zaten natuurlijk nog veel meer mannen bij. De, uh, Lars Boom, de Nederlander van wie we veel verwacht hadden in deze koers. We hebben het gezien. Hij kwam ten val na een uh, schouder aan schouder gevecht, Letterlijk met Tom Bonen. Op het moment dat Bonen de koers liet ontbranden. En toen uh, was het afgelopen voor Lars Boom. Hij moest eraf. Ook Sebastiaan Langeveld ten val gekomen. En dat betekende dat deze mannen niet konden meespelen in deze omlopend nieuwsblad. Maar om eerlijk te zijn. Het was een prachtige uitvoering van de omlopend nieuwsblad. Lenteachtige temperaturen dat wel. Maar de mannen de rente. Die hebben de koers gemaakt. Ze hebben er een prachtige koers van gemaakt. Met echt een fantastische winnaar. We gaan veel van deze jongen horen de komende jaren. Zep van Marken. Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses over de sportactualiteiten. Ja, het Sportforum, u kunt ons mailen via sportforum.nl sportforum.nl En dan gaan we die vragen hier voorleggen aan het forum... Dat vandaag bestaat aan mijn linkerzijde, uh, rechts voor de webcamkijkers. Mario van de Ende, Mario van harte welkom. Blik Blijboom is er, uh, journalist van de Telegraaf. Specialist op het gebied van uh, schaatsen, wielrennen en turnen, heb ik dat goed gezegd? Ja, en Tom Boot is er natuurlijk ook, uh, specialist in alles. Uh, Mario, uh, wat is jouw moment van de afgelopen week? Ja, ik zat week naar CNN uh, te kijken. En daar zag ik ineens uh, de foto van Johan Cruijff op, uh, opduiken. Ik denk, wat is er nu aan de hand? En toen bleek alleen maar dat hij adviseurswerk ging doen in Mexico. En toen dacht ik van ja, het blijkt toch nog steeds dat de man zo'n enorme naamsbekendheid heeft... dat dat zelfs wereldschokkend nieuws is als hij voor een paar wekjes een club door gaat lichten. Ja, goed. Uh, we gaan het er straks over hebben. Luc, wat is jouw moment van de week? Nou, als ik eerlijk moet zijn, um, eigenlijk vandaag, half twaalf, uh, Sint-Pietersplein in Gent. Opening van het wielenseizoen. Hartstikke leuk. Ronde van Qatar, down under, Volte Algarve. Wel de Lucia, maar er is maar één wedstrijd. En dat is, althans, waarmee het seizoen begint. En dat is gesloten. Ja, dus ook voor jou is vandaag eigenlijk pas het ja. hele seizoen echt begonnen. Ja. ja. Tom. Ik had het over Tata toen, of Hooghoog Maar ik zou het omloop het volk noemen en niet omloop het volk. Ja, inschat. maar ze weten het niet meer. Nee, nee, okay. ja. Maar Ik moet toch even, heel veel mensen hebben dat inderdaad. Voor ons ja. is het allemaal nog omloop het volk. Zelfs onze Vlaamse collega's noemen dit nog een paar keer omloop het volk. Ja, het, ja, het moet nog even inslijten. Ja. Nou, inslijten uit nostalgie eigenlijk. En misschien principieel zoals ik. Maar gisteren zag ik een reclame op de tv over wereldbekerwedstrijden... volgende week in Heerenveen, schaatsenrijden. En alle grote namen doen mee. Behalve Stond Sven Kramer. De, ja, vanochtend las ik in de krant dat Sven Kramer niet meedeed daar in de wereldbekerwedstrijden. Uh, ik ben benieuwd of ze hun reclame veranderen. Goed, dat was jouw moment van de week? Ja. Oké, okay, goed, dankjewel. En de toegangsprijs ook misschien gelijk? En de? <laughs> de toegangsprijs ook misschien gelijk. De toegangsprijzen aanpassen Ja, nee, maar je gelijk. gaat toch kijken, denk ik, voor, uh, ja. voor een grootheid. Dat heb je vorige week ook gezien uh, in Ahoy. Met CDR, ah. als, als die niet komt... dan denk ik toch dat de tribunes eh, niet zo goed bevolkt waren. Geweest. Nou ja, goed. Je kan je afvragen hoe serieus je de wereldwedstrijden uh, omhoog moet nemen. En dan kijk ik even naar jou. We zitten hier voor de NOS. Maar waarom moet de NOS-televisie gedevalueerde toernooien steeds uitzenden? Moet ik me daar nu voor gaan zitten veranderen? Nee, want nee, nee, jij bent in dienst bij de oh, NOS. Oké, okay, maar nu we het er <laughs> toch over hebben... Ja, ik ben in dienst van de NOS, dat is correct en juist. Uh, ik klik even door naar uh, ons uh, sportforum-mapje... Uh, en dan zie ik dat er een mail is binnengekomen, die leg ik maar gelijk even aan, u, aan jullie voor, van Gert Meijboom. Die zegt: uh, Ik lees hem even in zijn geheel voor, Sportforum met NOS.nl. Hij viel uh, uh, vandaag bij ons in het mapje. Luik bij succes van Kramer, CS. Vooral te maken met gebrek aan interesse, Ta uh, talent uit de rest van de wereld. Nummer drie van Nederland, beter dan de rest van de wereld. Nog erger dan korfballen. NWS-equip, 8 uur tv met 15 man, Nederlands dweilorkest... en over twee dagen 27 betaalde toeschouwers. Dat is de realiteit van het WK schaatsen voor dames en heren in 2012. Ondanks de prestaties van Oranje... mag het wel een keer in het jaars perspectief worden geplaatst. Wij Nederlanders hebben een sport waar de rest van de wereld niet in is geïnteresseerd. We mogen het hebben en we hebben het. Hoera. Wel getekend, uh, Gert Meijboom uit Rotterdam. Wat vinden jullie daarvan, van die mening? Mag ik vind uh, ja, het leuk vind of niet, maar hij heeft uh, volkomen gelijk. Op het gevaar af dat Jan dan wordt uitgemaakt voor azijnpisser of zeker, zoals uh, Jelle Adema uh, na het WK uh, riep. Het is uh, een, een gedevalueerd toernooi geworden. En het ergste vind ik nog, het doet gewoon het decor... en het deelnemersveld doet tekort aan de fantastische prestatie van uh, Sven Kramer. Mm. Jelle Adema merkt... is de baas van, uh, de, ja, van de baanploeg Marathon en Langebaan. Ja. Ja, ja. Maar, maar goed, de schrijver heeft het niet alleen over het allround schaatsen... want dat is op sterven naar dood, dat ben ik met je eens. Maar die heeft het over de hele sport eigenlijk. Ik las vanmorgen dat de allround gaat misschien wordt samengevoegd met de WK Sprint. Uh, ook in de Telegraaf bij Jaap de Groot, die zei dat. Ja. En die, die zei van het is een veel beter idee om de WK afstanden en de WK allround dan samen te voegen. Dat is veel logischer. Ja, in ja, een, een kortere periode. Een dag of drie, vier aan dat alles af te werken. Ja, het nadeel is dat iemand aan de allround uh, nauwelijks nog aan de beide afstanden mee kan doen natuurlijk. Ja. Kijk, maar dus even, terug naar die, even terug naar die mail. Want we gaan straks nog even over dat WK allround uh, hebben uh, op sportief gebied. Maar die mening dat we eigenlijk... Uh, ja, eigenlijk, dat het in de wereld niks voorstelt, uh, dat hele toernooi. Nou ja, als je de als je prestaties ziet... ik, ik heb uh, ook niet echt meer gekeken... terwijl ik vroeger natuurlijk als kind opgevoed was met, uh, met de lijstjes invullen. Hè. Dus wat dat betreft zit het er toch wel van huis uit in. Maar ja, het interessante is er natuurlijk af. Ik heb ook bijvoorbeeld... Uh, die hele mooie plaatjes in Budapest, een paar weken geleden. Toen daar uh, die EK op, uh, op, de vijver. Op, op de Vijver werd gehouden. Schitterende plaatjes. <lacht> maar dat, uh, ja, dat had ik na vijf minuten ook natuurlijk wel gezien. ik dacht ik van ja, die, die alles is kaart komt steeds voorbij. Aan de andere kant zag ik toen ook bijvoorbeeld deelnemers aan schaatsen. En dat had ik even nog nagesla, uh, of teruggeslagen. Dat uh, als je keuken deelstraat is 10 keizer. Zonder klapschaats en in wollen trui en met ijsmuts. Uh, ongeveer dezelfde tijd schaatsen. als de nummer 14, 13, 12. Uh, die op dit toernooi ook meededen. Toen dacht ik van ja, dan uh, zit er niet echt heel veel progressie in. En, uh, maar ja, goed, wat jij zegt. het blijft een knappe prestatie om wereldkampioen te worden. Maar dan denk ik dat de, dat de tegenstand in ieder geval wel wat sterker mag worden. Ja, of, of ze hebben het over prestatiedichtheid. Nou, die is niks, 0,0. En ik denk dat de belangrijkste oorzaak is... dat niet geen Olympische medaille kan je ermee halen. En met de afstandsschaatsen kan je dat wel doen. Ja. En dan is alle interesse meteen uh, verloren van buitenland. Alleen nog Nederland blijft over. Maar als ja, ik me dan meen... toch een beetje moet verantwoorden voor de NOS... op het moment dat wij schaatsen uitzenden... kijken er wel gewoon anderhalf, misschien soms ja. wel twee miljoen mensen. Op. Ja, maar het is ook een beetje folklore en typisch Nederlands... Wat, uh, wat die meneer ook schrijft in zijn mailtje met, met zo'n dwailorkest... Ja, wij vinden dat geloof ik nog aardig. Er zijn ook mensen die, die carnaval fantastisch vinden. En, uh, allemaal ja. prima, maar het heeft in feite wat meer met, met folklore dan met sport te maken. Ja, ja. kijkcijfers overigens, daar uh, heb ik al een, uh, mijn vraagtekens bij. Schaatsen ja. is natuurlijk het nationale behang in uh, Nederland. Het is niet voor niks dat Frank Snoeks uh, bij de interessante ritten roept... van uh, dames en heren, eventjes stoppen met strijken en uh, stop met de vaatwasser leeghalen. Want uh, nu gaat het er echt toe. En dan gaat het om de laatste twee ritten. We zetten het op en we hebben het geluid, horen we. En het is allemaal leuk en aardig, maar... Er zit er 2,2 miljoen mensen naar te kijken. Dat ja. maak je mij niet wijs. Ja. Nou, je zegt ik ga het op, ook niet proberen, want ik ja. kan je het toch niet overhalen. Maar... Nee, maar je zegt wel 2 miljoen. Maar, en ik begon eigenlijk met mijn moment van de week daarmee. En de achterliggende gedachte is... jongens, koester het nou. We zijn elke keer op de televisie en alles. En dan moet je niet een wereldbekerwedstrijd. Dus de koning Nederlands schaatsbond en je sterren hier thuis laten en niet mee laten doen. Dat, Dat is... kan je niet maken. Mario had het net over de prestatiedichtheid. Het uh, heeft de 1500 meter bij de mannen een Japaner meegedaan. Hiroki Hirako. Die reed 1.59.81. En daarmee was hij bij de vrouwen negende geworden. Dat zegt alles over de prestatiedichtheid van het WK Round in Moskou. Mocht u willen reageren, sportforum. Ads, We gaan het over het voetballen hebben. De Champions League. Uh, Real Madrid is een van de grote kanshebbers om die Champions League te winnen. Tegen CSKA Moskou uh, hadden dus ze duidelijk een veldoverwicht, maar oud AZ-speler Pontus Wernblom tekende in de laatste seconden voor de misschien wel onterechte 1-1. Uh, if you see at the game, we we have to be happy with 1-1 because we didn't almost create anything at all and yeah 1-1 we we have to be happy with that even though it's a 1-1 result. Ja, uh, hij zegt het misschien niet helemaal terecht... maar we zijn toch wel blij met die 1-1 uh, in het koude uh, Moskou. Heeft Wernblom de juiste overstap gemaakt... om die overstap naar, uh, uh, van AZ naar Moskou uh, te maken? Nou ja, uh, ik denk als je zijn bank, uh, bankrekening afschriften gaat uh, nakijken, zeker. Daar zijn. Uh, uh, maar aan de andere kant denk ik ook... dat hij, hij speelt in ieder geval nu Champions League... en dat is ook het hoogste niveau. En ik denk dat... Uh, ja, dat de competitie in Rusland alleen maar, uh, door wat ze allemaal kunnen kopen, daar uh, in ieder geval in de, toekom in de nabije toekomst nog veel sterker gaat worden Absoluut. dan dat het nu is. Absoluut, misschien wel sterker naar Engeland. Want Engeland is zo, ook zo opgekomen ja. natuurlijk. Dus, en, en wat dat betreft hoeven de Russen dan nu hoeven ze de overstap uh, niet naar Engeland te maken, maar kunnen ze gewoon in Rusland blijven. Lekker land hè? Ja. Dat het is zei je, Luc? Lekker land. Ja. Ja. ja, alleen om met min 12 te voetballen lijkt me niet altijd. Nee, maar ik wil ook al in anderhalf jaar bij min 12 voetballen voor ja. 15 miljoen euro. hoor. Dat, ja, dat is absoluut. Dat had ook wel zo'n laffe pentiaan. Ja, wat ik trouwens wel uh, verbazend was, dat, dat Wermbloem die laatste die, die goal in ieder geval kon maken. Omdat hij in mijn optiek uh, lang van het veld gestuurd had moeten worden. Ja, want? Want hij, nou ja, goed, hij, uh, hij raakte ongeveer alles wat hij kon raken in die wedstrijd. Ook de bal, die laatste bal, maar daarvoor had hij ook al een aantal tegenstanders. Dus de aandacht geraakt, waar in mijn optiek uh, absoluut een gele kaart op zijn plaats was geweest. En dan zie je toch, uh, uh, uh, niet uh, Björn Kuipers vloot die wedstrijd, de Nederlander, die in mijn, opt uh, in mijn optiek heel koelant vloot. Ja, dat uh, toch uh, het wedstrijd bepalend is hoe een arbiter de wedstrijd uh, ja, ingaat en tot een einde brengt. En dan ja. denk ik van, ja, als je de overtredingen zeg, nog eens een keer bekijkt van Wermbloem, dan denk ik van, ja, dan hadden... Twee keer een gele kaart en een rode kaart zeker op zijn plek geweest. Ja, Mourinho had ook het uh, nodige te klagen hè, na afloop over uh, Kuipers. Hij zei dat hij uh, die goal nooit had mogen vallen omdat er een overtreding op Ronaldo aan uh, vooraf ging. Doe ja, je ja, daar dat dan was, een klein beetje op? Nou, dat was... Dat Is was een dat Ja, nee, nee Mourinhootje, Kijk, het, uh, laat ik dan zo zeggen. Die mensen zijn natuurlijk niet achterlijk. Die, die, die zitten dagelijks in het voetbal, uh, 24, uh, 24 uur per dag. En die hebben heel, heel goed door, ook van die afstand uh, waar ze zitten... of het een overtreding is of niet. En ik denk ook dat uh, toen Ronaldo gefloerd werd... dat hij daar in judo een uh, vol puntvacht gekregen, hoor, die, ja. die verdedigen. Maar heeft Cristiano Ronaldo ook niet de schijn tegen... met dat gejammer en gehuil Ja, en nee, lekker iedere keer? Dat, dat, dat kan natuurlijk. Aan de andere kant, uh, dat is dezelfde discussie... die we natuurlijk ook nu met Dries Mertens hebben... die dan een keer voor een zwalbe ja of nee uh, onterecht is, uh, hoe heet dat, is, is beoordeeld. Ja, maar dat wil niet zeggen dat de volgende keer dat hij natuurlijk... als hij gepakt wordt, dat het dan weer een zwalbe is. Kijk, en dat, dat, dat moet je als scheidsrechter natuurlijk wel, uh, wel goed kunnen blijven aanvoelen. En zo objectief mogelijk kunnen blijven beoordelen. Ja. Uh, Basel Bayern de München, Basel blijft verbazen. Uh, in dat uh, prachtige shirt overigens, dat zo vreselijk veel op Barcelona uh, ja, lijkt. Ja. En, uh, en Bologna. En uh, ja, ook ja. duidelijk een link is met, ja. uh, met Barcelona, is gezien het verleden. Wat vonden jullie van, uh, van Arjen Robben in die wedstrijd? Een ton, heb je het gezien? Nou, ik, vond, ik vond, uh, vond het heel erg tegenvallen. Uh, trouwens geldt voor snijder ook. De Nederlanders vallen helemaal tegen. En wat me nog het meest tegenviel was uh, zijn verklaring achteraf. Van Robben? Hij, van Robben. Hij heeft uh, zeer goed gespeeld. De medespelers begrijpen hem niet. De hele wereld is tegen hem. Mensen strijdt tegen hem. Dat zijn heel gelet. Er werd een oorlog tegen hem. Er waren twee kranten goed. die tegen hem waren. Ja. Ja, dus ik vind het uh, eigenlijk niet zo interessant. Ik vind het veel interessanter dat Bayern, uh, waar ook de finale uh, gespeeld wordt in München, ja. misschien uitgeschakeld gaat worden. Ja. Ja, en ja, uh, goed, maar ik, ik denk dat Basel ook gewoon een, een heel goed uh, gedegen ja. team heeft. Ja, een slimme coach, die Vogel. Maar ja, het, het, het, het gekke is dan dat de meest creatieve spelers... Ribéry en Robbe, ja, in zo'n wedstrijd eh, niet het verschil kunnen maken. Wat ze natuurlijk een aantal maanden geleden wel konden. En het gekke is wel, denk ik, dat met, met Robbe... die eigenlijk toch bekend staat op zijn egoïstische, individuele acties... laten we het zo maar even noemen. dat die, het, het is net of hij... Uh, toch beïnvloed is door die door die pers of door een aantal mensen die zeggen van uh, dat egoïsme moet eruit en uh, dat hij nu ook ballen gaat afgeven die hij volgens mij vroeger gewoon op kool schoten. Ja, maar he. niet alleen door de pers. He. Beckenbauer heeft ook zijn mening er al over gegeven. Nou, nou, ja, dat dat, dat En ook zijn medespelers trouwens. En daar zit ik al een schuin schuine streep bij Beckenbauer. Die heeft ja. natuurlijk ook zijn column in Bielt en zo. En die, die mag op televisie nog even zeggen wat hij ervan vindt. Niet dat Bayern daar minder van wordt, hoor, want als, ik hoor ook wel eens berichten van uh, kijk die drie dan zitten, he, het driemanschap, de grote voetballers van Bayern. Maar ik denk dat, uh, dat het ook uh, een van de redenen is geweest waarom Baier nog steeds in de top mee kan draaien. Ja, maar ik kreeg het, het erge vind ik ook met Snijder. Want die vindt zichzelf ook fantastisch. Ja, maar die hoorden ik hetzelfde in. Ja, op dit moment. Ook zeggen van uh, uh, ze de, begrijpen me niet. En dan denk ik alleen maar: een verschrikkelijk gebrek aan zelfkritiek. En dat waar het de meeste zorg eigenlijk, het gebrek aan zelfkritiek. Ja. Dan hadden we Napoli tegen Chelsea ook nog. Uh, Chelsea had al vrezen voor Napoli vooraf. Um, uh, heeft ze dat ook partij gespeeld heb ik die 3-1-1 Ik vond het een geweldige wedstrijd. Ja, het was een geweldige ambiance vooral. Leuk ja. om te zien, maar ja, dat weet je in Napoli. En het stadion was niet eens uitverkocht, want ik zag dat er maar 1 of 52.000 toeschouwers waren. Ja, ik heb er zelf ook een, een paar keer mogen fluiten. Het is inderdaad een heksenketel. Hoewel er toch nog een uh, grote afstand is tussen publiek en veld. Hè, want die atletiekbaan ligt ertussen. En, dus, maar ja, die Napolitane, ja, dat, dat geeft er toch altijd een extra dimensie eraan. Ruimt de historie er niet af in dat stadion? Ja, de historie, maar ook, uh, ook de gekkigheid. De Italianen zeggen zelf ook... alles wat onder de grens van Rome is... dat is, ja, is Noord-Afrika, dat is gekkigheid. En dat, dat zie je dus ook op die tribunes wel terug. Het, het, het is passie, het is een enorme vijandschap naar de tegenstanders toe. Ja, hoe ver gaat dat? Uh, nou ja, in, in kabaal uh, denk ik dat dat niet te overtreffen is. Nee. En, maar... Aan de andere kant hebben ze natuurlijk ook wel geluk gehad... dat ze nu Chelsea troffen, wat in mijn optiek... Eh, ja, toch wel een beetje de houdbaarheidsdatum van veel spelers... al een beetje uh, overtroffen is. Want als er één ploeg uh, nodig moet, moet doorselecteren... dan denk ik dat, uh, dat Chelsea dat is. Ja. En aan de andere kant 3-1 is er in de thuiswedstrijd uh, volgens mij nog heel veel mogelijk. Hoor. Ja. En dan de Europa League. Uh, vier actieve clubs nog. Uh, wat een Mag, ik, mag de... ik nog één ding over die Champions League? Nog één wat, één ding dan. wat mij opviel was dat... Een goede kans is dat alle Engelse ploegen uitgeschakeld worden. He, dat in de volgende ronde geen enkele Engelse ploeg meer zit. He, Chelsea, Arsenal, die. Uh... Uh, die kunnen zo uitgeschakeld worden. En dan ja. heb je in de achtste finale geen enkele Engelse ploeg. Nou, dat is heel opvallend. Ja, want het van... is de duurste competitie. Ik heb me van vorig seizoen herinnerd dat dat toen de Italianen waren. Als ik me goed herinner dat dat het geval was. Maar ja, maar goed. Maar goed, de Engelse competitie wordt als de beste competitie van, uh, van de ja. wereld gezien. Ja. En daarom is het opvallend. Mag ik dan nu naar de Europa League? Sorry, komen. Van de vier actieve clubs dus nog maar drie over. AZ, PSV en Twente. Die zijn door naar de laatste 16. Ajax won wel in Manchester, maar redde het niet. En dat is nou exact wat Siem de Jong ook bijbleef. Nou ja, dat we te slordig waren vooral. En, uh, ja, dat als we hadden kunnen winnen van... Ja, we hebben dat gewonnen. Maar als we door hadden kunnen gaan, dan... Uh, ja, was het vandaag misschien wel geweest. En je krijgt uh, zoveel ruimte eigenlijk om te voetballen. En uh, ja, dat spelen we niet goed uit... Uh, dan krijgen we wel wat mogelijkheden, maar niet, niet tot, uh, tot echte kansen. Uh, ja, je weet wel dat zij natuurlijk achterin... Uh, ze laten die ook wel komen. En, uh, ja, ze, ze hebben het uh, toch wel redelijk goed dicht achterin. Maar uh, ja, tot, tot de laatste lijn konden we redelijk doorvoetballen. Luc Blijbouw, had je verwacht dat Ajax uh, nog überhaupt een kans zou krijgen om door te gaan? Nou, Niet überhaupt een kans, maar ik, wat mij vooral opvalt... Is, was de reactie van uh, Frank de na afgelopen. Hij was zo ongelooflijk teleurgesteld in het, het feit dat er eindelijk een kansje is. kansje met nadruk op je. En dat ze dan niet, uh, dat dan niet doorpakken. Het is natuurlijk uh, overschatting ook van Manchester. Of onderschatting van Ajax dan. Ja. Dus, Te veel respect misschien van Manchester. Ja, dat denk ik. En ze missen een beetje die, die ja, hoe moet ik het zeggen... Die, die, die, wat, wat Frank de Boer wel uh, tentoonspreidde aflopen. Die bijtersmentaliteit. Ja. ja, de hardheid denk ik. ik je ja, moet ook als je, als je wil winnen en tegenstander pijn kunnen doen. Ja, als je dan de, ook kijkt naar het aantal overtredingen wat Ajax maakt, dat is bijna niet heel. Ja, ik had er gisteravond UBM uh, uh, Manuelson over in onze uitzending. Die zei ook dat hij in Italië pas heeft geleerd om echt gemeen te zijn ja, in het ja. veld. En dat je dat soms ook gewoon moet toepassen. Nou ja, je, moet, je moet alles doen om, om een wedstrijd te winnen. En uh, ja, daar, daar horen af en toe ook wel eens dingen bij die ja, misschien net over het randje zijn. Nou ja, dat, en ik denk dat Ajax gewoon te veel respect toonde voor, uh, voor Manchester. Ja, vergeet niet. Ze, zoveel kwaliteit hebben ze ook weer niet. Want ze hadden aardig aantal toch geblesseerde spelers natuurlijk. Ja, ja, dat. Ja, dus ja. dat moet je ook een beetje meetellen. Nou goed, en ik, vind, ik vind wel de reactie van Frank de Boer vind ik wel, wel tekenend. En ik hoop dat hij een klein beetje wat hij uitstraalt... dat hij dat toch aan zijn team mee kan geven. Want daar wordt alleen Ajax maar sterker van denk ik. Ja, dus niet tevreden zijn met de 2-1 dat je daar wint. Ja, ja, maar teleurgesteld zijn over het feit dat je het net niet hebt gehaald. Nou ja, kijk, het is heel leuk dat je met opgeheven hoofd het veld verlaat... maar voorlopig ben je uitgeschakeld. En ja. uh, volgens mij is er maar één ding wat geldt in, het, in, in, in Europa het voetbal is de volgende ronde halen. Tevreden verliezers, dat is het ergste in de sport... Dat is er één voor een tegeltje. Ja, zo. ik schrijf hem ook gelijk op. nog is. één keer. Ja. Tevreden verliezers. Ja, maar je zijn er nog één. Dat is een doodsteek voor de sport. Ergens in de sport. Ja, in de sport. De sport. Ja. Goed, PSV won thuis van Trapsonspoor. 2-1 in Turkije. Uh, 4-1 in Eindhoven. De coach, Wes Rutte. De wedstrijd valt precies zoals wij hem graag zouden zien vallen. En dan, uh, ja, dan, dan is het plaatje eigenlijk, uh, voor Europees gezien. Is gewoon uitstekend. Ongeslagen status in Europa. Kan dat tegen Valencia? Wat denken jullie? Ja, ik denk dat het eh, gewoon heel moeilijk wordt. Kijk, als je ook nu gewoon de andere ploegen ziet. Hè, ze hebben tegen Belgen gespeeld. Ze hebben tegen Roemenen gespeeld. Ze hebben dan, eh, ja, dat zijn allemaal ploegen die bijvoorbeeld ook niet op het EK komen straks. Hè, de landenploegen. Dus de competitie is ook niet zo sterk. Ik denk dat de, in de volgende ronde... Uh, als je praat van als er dan nog twee van de drie ploegen over kunnen blijven. Als ze tegen Shalke spelen, tegen Valencia en Udinese kunnen spelen, de AZ udinese Ja, dan denk ik dat, dat je nog een beetje mee gaat tellen. Want je zit natuurlijk nog steeds wel over de League van het internationale voetbal te praten. Ja, zeg. We hebben er gewoon drie die uh, uh, ja, nu nee, nog bij zitten. Dat bijzitten. is een hele leuke... Worden positief? Is het nee, dat is een, nee, je mag ook realistisch zijn. Kijk, ik ben, nogmaals, voor het Nederlands voetbal is het prima dat er overwinningen worden behaald. En dat in die puntencoëfficiënt, dat je straks nog uh, een, een groter aantal ploegen uh, af kan vaardigen dan uh, omringende landen. Maar uh, het is toch zo dat dit het. Uh, Laten we eerlijk zijn. Niemand zegt toch dat bijvoorbeeld een. Nou, Mensen niep. United. Het is toch wel een aardig team en Valencia. Ja, zijn ook. wel... Nee, als, als je op. de Als je de volgende. Daarom zeg ik als je de volgende ronde, dan gaat het echt tellen. Dan krijg je ja. natuurlijk tegenstanders van, ja. een, van een iets hoger kaliber. Dan krijg je de nummer drie van Spanje, de nummer drie van Italië en de nummer vier van Duitsland op bezoek. Ja, dan gaat het natuurlijk tellen. En, ja. dan, en dat zijn echte krachtmetingen. Dus we moeten er niet te veel waarde aan hechten. Dat is eigenlijk. Nou, ja, alleen, alleen de... de punten koesteren. voor, dat, voor, dat, voor, dat, voor die punten dat je straks weer een, een extra ploeg misschien kan, ja, kan afleveren. Voor, uh, voor, want nogmaals, ervaring opdoen in dit soort competities is natuurlijk mm, altijd waardevol. Mm, ja, ik snap, ik, ik las vanmorgen in het AD dat we daar nog wel een tijdje vanaf zijn... van die tweede Champions League. Is zou ook plek. een beetje het lands kunnen breken voor een Beneliga bijvoorbeeld... om het niveau uh, in de breedte op te krikken. Zoals het nu bij de vrouwen gebeurt. Ja, ja, ja. maar je zag ja. van de week bijvoorbeeld... In, uh, kijk, AZ uh, Anderlecht, dat vond ik een volwaardige voetbalwedstrijd om te kijken. En ja, als je, als je de Beneliga, waar nu de discussie weer over gaat, hè, die, op, die op, oplaait, Ja, ik denk dat het een voordeel is. Je, je hebt een groter, een groter bereik. Je sponsors kunnen... Het is, en ik denk dat het voor het voetbal ook beter is als je elke week onder weerstand staat. Kijk, AZ heeft dit, dit seizoen ook al veel wedstrijden. Uh, met drie, vier, vijf goals. Zelfs zes goals uh, vorige week in Den Haag. Uh, winnend af kunnen sluiten. Nou, en ik denk dat wedstrijden tegen Anderlecht een team gewoon beter maken. Ja, maar goed, ze hebben ook met, uh, tegen Excelsior met 0-0 gelijk gespeeld. En Topploeg hebben ook tegen RKC en ja. uh, VVV verloren natuurlijk. Overigens ja? Twente, in de volgende ronde, je zei het al Mario, tegen uh, Schalke 0-4... Dat wordt natuurlijk gewoon een feest. Uh, dat zijn broers in het, uh, in het voetbal. Die twee supportersverenigingen bij elkaar. Is dat een wedstrijd om naar uit te kijken? Alleen al om de sfeer in de, diverse, in de, in de twee stadions? Het is niet zo goed om de reiskosten te drukken. Ja, ze ja. kunnen te fietsen, maar niet zie ja, ik, geloof ik. Nou, nee, maar goed, maar dat, dat, zijn, dat zijn natuurlijk mooie affiches. En kijk, de sfeer in Schalke is fantastisch. Nou, dat, uh, ik denk dat, dat Twente met, uh, met de bouw van de nieuwe, van de nieuwe tribune... Is ook een enorme sprong voorwaarts heeft gemaakt. Dus voor supporters uh, zullen dit soort wedstrijden absoluut een feest kunnen zijn. Van wie, uh, welke van de, van de drie denken jullie dat doorgaat? Nog even, hè? PSV tegen Valencia, AZ, Udinese en Twente tegen Schalke. Misschien gaan ze alle drie wel door, heb je dat wel eens bedacht. Maar goed, het zit er natuurlijk niet in. Nou, waarom maar, niet? Wie gaat er dan niet door? Maar, voor, maar vorige week heb ik gezegd PSV... want die heeft wel de kwaliteiten ontzettend wisselvallig vooral in de Nederlandse competitie. En ik heb gezegd, is het helemaal raar dat ze de Europa League gaan... en toen werd ik uitgelachen. Maar nee. ik denk dus PSV dat die doorgaat. En jullie, Als vertrekkelijke buitenstaander zeg ik AZ... Nou, dan zeg jij zeker Twente, Mario. Nee, nee, nee, nee. Ik, ik, ik, kan, ik kan geen van de drie kiezen. Want ik denk dat ze gewoon alle drie uh, gewoon iets te kort komen. Overigens, um, het is mooi dat je door bent in de Europa League. Maar dat legt natuurlijk wel uh, enorme druk ook op die, uh, op die spelers in de Vaderlandse competitie. De komende weken van uh, PSV: we beginnen met Feyenoord, dan SC Twente en dan twee keer Valencia. Dat kan bepalend worden voor de Vaderlandse competitie de komende weken. Hoe zien jullie dat? Ah, ik, ik, ik las van de week een, een column van, van Cruijff in de Telegraaf... waarin staat dat je, als je Europees speelt... dat dat toch altijd punten kan gaan kosten. En ik denk gewoon dat de belasting van spelers... je hebt het vorige week ook gezien toen, toen PSV terugkwam uit Turkije. Laat spelen in Turkije. Dan uh, smorgens weer vroeg aankomen en dan wel even de reis naar Groningen. Ja, daar, daar moet je toch helemaal op ingesteld kunnen zijn. En ik denk dat het voor de ploegen die nu uitgeschakeld zijn, zoals Ajax, maar ook Herenveen, wat het tot nu toe ook nog steeds uitstekend presteert, toch een voordeel is om in ieder geval de arbeidsrustverhouding wat beter op orde te brengen. Ja. Overigens uh, krijgen wij inmiddels uh, heel wat uh, uh, vragen binnen. Uh, vragen over uh, een Schotse variant, uh, wellicht om die in te voeren in de Eredivisie. Een vraag over het wielrennen, een vraag over Johan Kruijs... die de overstap maakt dus naar Mexico. En een vraag over het uh, Nederlandse voetbalelftal. U kunt nog steeds uh, blijven mailen, sportforum.nl. Sportforum en zometeen uh, na vijven gaan we uh, die vragen behandelen die u uh, hier bij ons indient. We gaan het dus onder meer hebben over Cruijff. De eredivisie komt nog eventjes voorbij. Ik ben even gauw door aan het bladeren wat we nog meer hebben. We gaan het over Jeffrey Wammers hebben. Luc Blijmoor, jij was bij de, die rechtszaak, hè? Oh, je microfoon staat dicht. Uh, ben je er al? Nu, ja, ik ja, nu ben, ben, er, ben er al. Je was bij die rechtszaak, hè? 20, ja. 20 seconden. Uh, wat was je indruk? Voor liefhebbers van punten en koma's en uh, weet ik het wat. Uh, ik denk dat uh, Wammers uh, geen kans maakt. Helemaal geen kans? Nee. 0,0. 0,1. 0,2. 0,2. Oh, oh, ja. Details. Details. Ja. Details zometeen en jouw indruk over die uh, rechtszaak. Want hij wil alsnog ten koste van Zonderland naar de Olympische Spelen. Zoals gezegd, eerst het NOS Nieuws van 5 uur. Graag tot zo. de De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met morgen... De slag in de Javazee 70 jaar geleden. Door in het water lagen was het zo koud en je enige wat je wil is gaan slapen. En generaal de Gaulle, de man die nee zei. Dansé condition, personne ne peut dire. Dat in OVT morgenochtend van 10 tot 12. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is radio 1. Wat ja. mij wel bevalt. dat dat werkt? Ik wel, Ja, dan kunnen we gewoon uitgebreid hier, ik uh, denk, een kleine 35 seconden nog uh, wat vol gaan praten. Want uh, de stem was vroeger dan geacht. En uh, de nos -journaal nieuwslezer die, uh, is nu driftig bezig om een plekje te zoeken... om vervolgens uitgebreid het NOS-journaal uh, te kunnen gaan doen. Daar uh, nog een kleine 20 seconden over. Kan je zingen, Tom, of niet? Ik kan niet zingen, nee. nee. En vragen ook niet. Nou. Nee, oké. Okay. Luc, jij uh, Nee, jij ook niet? ik heb ook geen leuke nee. mop uh, voor handen. Dus nou. nou, dan gaan we naar het NOS-nieuws van vijf uur. Vijf uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Amerikaanse militairen doodgeschoten op ministerie.